Dit is Golse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenade, Lucie Roodbal, Bernard Robben en Gerard de Groot. En de techniek is weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. En vanavond had Golse Kringen gepresenteerd door Bernard Robben en Gerard de Groot. En we hebben maar liefst vier dames als gast. Eén dame moet nog arriveren. Onze gast is Catharine van Haringsma over het project Voor Jongeren Door Jongeren. En dan zeg ik eventjes what's happening, zeg ja, ik dat goed? Ja, klopt. Ja, zo heet het inderdaad. Want ik ben eventjes op internet gedoken en daar stuitte ik ook op het geslacht van Haringsma. Ja, dat dus je bent nog van Abel of zoiets dergelijks. Dat Heel klopt, ver weg, zeker maar. waar. <laughs> Daar gaan we het er uitgebreid over hebben. Okay. En de andere gasten zijn Pernel Kriens van de Partij van de Arbeid, Lieselat Fransen en Marije de Groot. Marije moet nog komen. En deze dames zijn dus met voorkeur gekozen in de gemeenteraad. Ze zitten hier tenminste te stralen. We zeiden altijd met elkaar vanavond, we zijn de drie gratie. Ja, vier gratie bestaan, maar de drie gratie zijn op bezoek. En we gaan dus uitgebreid bevragen over wat het voor hun gaat betekenen. Maar we gaan altijd eerst even een rondje doen. Wat was er in het nieuws? En dan zeg ik altijd, ladies first. Uh, Pernel, had jij iets te melden? Lokaal, ja. mag ook internationaal zijn of landelijk, nou, uh, waar je begin, kwijt wil. Ik begin graag lokaal. Ja? Wat mij uh, opviel is dat er een mevrouw in Goorl het initiatief heeft genomen... om uh, mensen die alleen zijn... Om die uit te nodigen om naar het theater te komen. En dat vind ik echt een gouden idee. Dat mensen toch, ja, uitgenodigd worden om samen iets te gaan doen. En uh, misschien komen ze gewoon niet meer aan toe. Maar worden ze uitgenodigd en mogen ze dan voor niks mee naar binnen? Of nee, moeten er wel nee. entree betaald worden? Ze moeten wel entree ja, betalen. Ja. Maar uh, normaal denk ik dat het een hele grote drempel is om, ja. uh, om ergens heen te gaan. Ja, ja. Uh, ...zeker als je alleen bent en uh, misschien kunnen vrienden niet of uh, heb je er weinig... ...en dan kun je er toch eens een keer weer naartoe en dan kun je mensen ontmoeten... ...en uh, ik denk dat het heel goed is. Dus je mevrouw die is een begeleider en die begeleidt de mensen mee naar het theater... legt wat dingen ja, uit of zo? ze gaan eerst drinken. een kopje koffie ja, drinken oh, samen, leuk. dat is wel gratis heb ik uh, vernomen... Ja, ja, ja. ...en daarna gaan ze gezellig naar de voorstellingen... ...en wie weet uh, ontmoeten ze mensen waardoor ze weer daarna uh, ja. samen kunnen gaan ja. of zo. Dat vond ik een hartstikke mooi ja. initiatief. Leuk idee. Ja. ja. Prima. En ik hoop dat er zo nog heel veel gaan volgen. Laten we het hopen. Katrien, ja. Ja. Um, had jij nog melden, ja. dingen te melden? Ja, wat ik ergens gelezen heb, is dat Boer Zoekt Vrouw naar Goorlen komt. En dat vond ik wel heel grappig. Wie? wie? Boer Zoekt Vrouw. Boer Zoekt dus, Vrouw, dus, uh, ja. Ja, de KRO gaat een feest organiseren in, uh, in Den Brans. Dus en die duiken um, hier het, het, uh, ons achterland ja, in om op zoek ja. naar uh, vrijgezellen vrijgezelle boeren. Ja, boeren en boerinnen, <laughs> geloof ik oh, ook. Oh. Die op zoek zijn ja. naar de liefde van hun leven. Ja, ik vind een Boerzoekvrouw een heel leuk programma. Dus ja, ik vond het grappig ja, leuk. dat ze in Goorland. zeker een leuk programma dat al ook wel lang volhoudt. Hè. En, uh, en uh, Goorland op de kaart, Gerard. Uh, een aantal vrijgezelle boeren die wij gelukkig kunnen maken. Nou, <laughs> prima toch? Ja, precies. <laughs> Hartstikke mooi. Lize Lot, er zijn ergens nieuws nou. te melden. Wat, wat groot op uh, een grote foto stond uh, op het stadsnieuws weliswaar, maar het ging wel over Goorlen. De Spiderman uh, gearriveerd ja. is uh, in goorlen, ja, ja. op het uh, afdak bij de bibliotheek. Ja, kijk eens, ik heb hem gekopieerd. Ja. Nou, ja. het is hem. <laughs> ja. Mijn kinderen waren zwaar onder de indruk toen ze ja. het zagen, dus uh, die uh, hadden zoiets van, nou zeggen, wat is dit nu weer? Um, het heeft te maken met uh, dat uh, uh, bibliotheken Midden Brabant willen um, aandacht vestigen op de nieuwe stripboekencollectie voor volwassenen. En uh, hebben dat op die manier uh, eigenlijk ludiek uh, vormgegeven. Um, ik vond het wel een leuke actie, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Stripboeken, dat noem, noem, is dat meer. Een, een, een, een, de, de, Nederlandse, de Engelse benaming is Graphic Novels. Mm -hmm. Heb ik nog eens. En, en uh, ja, liefhebbers die komen ruim, ruim aan hun trekken. Er stond er een datum in vanaf 1 april. Het is toch geen grap neem ik aan, hè? want Spider-Man die hangt, die staat er inderdaad. En, uh, en vanaf 1 april dan uh, zijn de volwassenen daar welkom, met name voor die boeken. Mm -hmm. En de komst, las ik ook nog, van de nieuwe stripcollectie gaat gepaard met de heropening van de verbouwde bibliotheek geworden. Die is op 1 april vanaf uh, kwart over zeven vrij toegankelijk. Dus iedereen welkom bij de stripboekenverzameling van de Goordense Biep. Wat ik me afvraag, blijft die Spiderman daar zitten of is het tijdelijk? Nee, het valt mij is tijdelijk. tijdelijk. Ja? Ja. Ja. Dus ja, even, even. Eigenlijk wel jammer, want het ja? is wel leuk. Is wel leuk hè? Voldoet hij goed? Ik heb hem nog niet gezien, ja. moet Ik moet straks eens even langs rijden. Oh. De foto komt er al heel aardig over. Hè? Ja. Dat was jouw nieuwtje. Nou ja, dat, ik, dat viel me op. Ja. Dat, uh, is iets, uh, niet, nou, het, het is, is niet heel, heel, nieuw, iets, ja. heel nieuwswaardig. Uh, hè? Ik bedoel, er gebeurt meer in de wereld. Maar uh, ik vind dit wel een leuk, uh, ja. Ja. leuk. Ja, item. Gerard, had jij nog nieuws? Ja, we zijn weer wereldkampioen geworden. Hè? Ja, ik ja, dat. Ik heb er ja. heel hard voor getraind. Uh, ja. En het is me gelukt. <laughs> Eerlijk bekennen, ik ben wel blij dat het schaatsseizoen erop zit. Want ja. het was heel zwaar uh, dit jaar. Ja. Maar succesvol. Ja. Dus dat lijkt me leuk. Ik heb hier toen ook op het Oranjeplein gezien toen ze gehuldigd werd. En meer mensen hebben gezegd, dat is nu een ambassadeur voor Goren. En volgens mij is dat ook zo. Ja, dus ik heb dit weekend niet gehoord dat zij uit Goren komt. Maar... Het is natuurlijk ook een prestatie van formaat. Hè. Ik vind het onvoorstelbaar. Al jarenlang blijft zij onvoorstelbaar goed hè. en vrij nuchter ook. En ik zag altijd pa en ma dus op de achtergrond. Want ik las toevallig dat er in het dus contract van, van TVM stond dat pa en ma dus altijd mee mochten. Mee mochten? Dus dat is een aardige, ja, die mogen dus mee. Als iedereen ergens gaat, dan mogen de ouders dus gratis mee. Oh, nee. nou, dat vind ik ook ja. eigenlijk niet zo ja. gek. Dus dat is natuurlijk een aardige secundaire arbeidsvoorwaarde. Hè? Even kijken, wat waren mijn nieuws? Ik had er nog een paar. Ja, uiteraard ook Spider-Man had ik al gehad. Maar ik las op van de week in de krant. Er stond in het... Uh, maar van woensdag 19 maart de culturele huizen in Goorden gaan samenwerken. En dan praat je uiteraard over Jan van Bezouw en de Leibron. En uh, zowel voor achter de schermen, volgens directeur uh, Paul Cornelissen. Het is voor het eerst dat in Goorden dit soort zaken op elkaar wordt afgestemd. En de ondergetekende Frans Loods namens de Leibron en Riel, Fons van Dijk van de Wildakker en de Deel... hebben een intentieverklaring ondertekend en ze beloven elkaar erin dat de accommodatie accommodaties, elkaar niet gaan beconcurreren. Dus dat vind ik eigenlijk een hele goede, uh, waardevolle afspraak. Nou, wat had ik dan nog meer? Oh ja, dat vond ik wel grappig om er tegen te komen. Een Goorles nieuwtje en er staat notabene het Stadsnieuws van 22 maart. Midszomerfestival Goorles op zoek naar meer vrijwilligers. Niet in het belang, maar in het Stadsnieuws. Ja, ze hebben nog een ongeveer een dertig nodig... Nu de kraanen worden dichtgedraaid en de sponsor wat krap bij kast zit, hebben ze toch wat extra menskracht nodig. En ze gaan die vrijwilligers inzetten op de vrijdagmiddag en de vrijdagavond. En op zaterdag en zondag hebben ze zonder meer tien mensen nog extra nodig. Dus ja, het is allemaal voor het midsommerfestival wat begint op vrijdag 20 juni en eindigt op zondag 22 juni met de Jazzy Afternoon. En dan is er ook nog op de zondag behalve veel muziek een stratenloop en een boek- en kunstmarkt. Nou, dan dus. heb ik een scoop voor jullie. Hey. Bars Los. Ja. Bars Los. Want uh, ik zit in een coverband die heet Buisman. En die treedt op op zaterdagavond. Heet die Buisman? Ja, de familie Buisman. Oh! En, oh, um, is, uh, wij deden altijd Buisman vroeger in de koffie. Ja, daar zijn drinken. wij naar vernoemd. als <laughs> <laughs> de koffie was dan niet krachtig, dan moest er Buisman ja, bij. Ja, daarom werd, dan een, hij extra een beetje pit. pit. Ja. Dat geven oh. wij ook. En we oh. spelen de zaal altijd helemaal plat. En jij bespeelt ook en, een instrument? Uh, nee, ik zing en mijn man die zingt. Zo. En we hebben nog een zangeres. En we hebben afgelopen... Zaterdag ook in Tilburg opgetreden. Nou, het was weer een groot feest. Dus ja. uh, ik heb er heel veel zin in. En het mooie is, we gaan ook samen met de harmonie een aantal uh, nummers doen. Dus we gaan flink uh, oefenen met z'n allen. En ik ben gevraagd om de avond te presenteren uh, op zaterdag. Oh, dus uh, ik ben al vrijwilliger. <laughs> zeg, Pernel, wat, Pernel, maar dat is, dat is onvoorstelbaar, zeg. Wat, uh, dus jij presenteert. Je bent met voorkeurstemmen uh, gekozen in de raad. Hoe komt dat zo? En ik zing, ja. Onder een gunstig gesternte geboren of zo? Of, uh, ja, hoe zit dat? Ik denk het. Zo, het, gaat, het gaat allemaal voor de wind uh, tot nu toe. Mm -hmm. Ja, mooi. <laughs> nou, een aardig bruggetje. Nou ja, ja, dat waren nou, we. <laughs> ja, ja, ja. ja, we gaan beginnen met Catherine, Want uh, uh, ja. Ja, voor de, wat betreft de, zeg maar onze vrouwelijke raadsleden. Die, uh, daar moeten we Marijn nog uh, verwelkomen. Die is onderweg van Utrecht hier naartoe. Catherine. Katharine van Haringsma. Ja, klopt. Mijn voornaam ik denk, en ik achternaam. Eerst eens even, ik ga eerst eens even googlen. En dan kom je op Wikipedia en dan staat er... Het geslacht van Haringsma was een belangrijke familie in de Zuidwesthoek van Friesland. Jij ja, stamt af kennelijk. van die familie? Ja, zeker. Ik stam af van die familie. Um, ja, die naam draag ik en dat is eigenlijk... Ja, daar ben ik trots op. Ja. Um, niet veel mensen weten dat overigens uh, van mij, dat ik barones ben, maar ja, het is niet, niet iets wat ik uh, van de daken schreeuw of zo. Maar um, als mensen ernaar vragen, dan ga ik het ook zeker niet ontkennen of zo, want ik vind het wel, ja, ik vind het heel bijzonder en ik, Leuk. zoals ik al zei, ja. ik ben er trots op. Yeah. Mm -hmm. Maar jij stelt je nooit voor als baronesse baronesje. Nee. <laughs> nee. Als, ja, mijn volledige naam is Katri Katrien Sophie van Haringsmaat Toesloten. Dus dat is een behoorlijke mond voor Ja, van Haringsmaat Toesloten. Ja, ja, ja. Nou, waar waar even, ik meestal niet ik van mensen. Ik heb geen voornamen mee, dus dat valt nog mee. Zeg, maar toch, ja, toch even oh, ja. nog even over die de, de, de, de film. In de tweede helft van de 15e eeuw werd de familie uh, gerekend tot de machtigste families van Friesland. Ja, nou, u weet meer dan ik. Ja, ja, ja. De familie had de zeggenschap over sneek. En daarnaast ook nog eilsen en sloten en steenpunten in dorpen als heeg- en Woudsend. Nou, en in 1814 werd de familie in de Nederlandse adelstand erkend. En sindsdien mogen ze de titel baron of barones voeren. Tot op de dag van vandaag. Dus hier zit een heuse barones in ons midden. Ja, klopt. Zeker weten. Ja, ik hoor allemaal nieuwe dingen. Tja, ja. Ja, dus het, het leeft niet meer echt of zo. Het is ook ja. niet... Dat, um, ja, ...dat ik dit... Nou, er staat een geweldige stamboom op... ...op Wikipedia en... Ja, en ...de stamboom van is. de Groep ziet er dus... ...tussen de 13e en de 18e eeuw als volgt uit... ...en dan heet die tak inderdaad uh, van maar ...Toesloten. Ja, T-H-O-E en dan sloten met dubbel O. Hartstikke leuk. <laughs> ja, maar hoe, komt, uh, hoe kom jij nou... In, zeg maar ...in jouw tak van sport... ...terecht, want... Ik ben ook eens gaan googelen en daar zie ik staan... Uh, what's happening, Nieuw in Jan van Bezouw. Ja, jong, artistiek, lokaal talent uit Goorle en omgeving. Pakt het podium. Dus mijn vraag is eigenlijk als eerste... <coughs> wie is Katrien uh, van Haringsma? Wat je opleiding, hoe kom je in het vak terecht? Oh, in het vak? Ja. Ja, het is, ik zie het niet echt als, als vak of zo. Ja, wel als vak um, culturele avonden organiseren, maar... Um, ja ik, ik ben doe vrijwilliger. culturele avonden organiseren ja, ja, voor jong en oud of is er wel de oud. doelgroep? Ja, het is wel uh, een avond voor jongeren, um, door jongeren zeg maar, dat is het concept. Maar iedereen is welkom, dus iedereen die geïnteresseerd is in, uh, in jong talent is welkom, dus uh, jullie zijn ook allemaal van harte welkom, hoor. Schroom niet te komen. Ja, dat is allemaal op dat geen idee gekomen om dat zo ja. te gaan organiseren. Nou, ik uh, heb me dus aangemeld als vrijwilliger uh, aan het begin van het jaar, want ik heb een tussenjaar genomen uh, bij Contour de Twern, en uh, daar heb ik Marleen van S ontmoet en ja. die heeft mij in contact gebracht ja. met de nieuwe directeur van het Jan van Bessou, Paul ja. Cornelissen, ja. en uh, nou. Paul en ik zijn eigenlijk samen op het idee gekomen om een, want Paul wilde meer, wilde jongeren um, meer ruimte geven in het Jan van Bessau. En Paul en ik zijn eigenlijk samen op het idee gekomen uh, voor een maandelijkse jongerenavond georganiseerd door mij. En ik word dan geholpen met de productie door iemand, uh, ook een vrijwilligster Carla Hofman, die daar veel ervaring mee heeft. Dus, uh, Is die niet van Festival Mundial? Ja, klopt. Ja, ja inderdaad. Daar heeft ze hoe zeg je van festival festival, festival mondiaal heeft ze ja, ja. de productie ja, ja. ook gedaan maar heb jij een opleiding gedaan dan in de theaterwetenschappenbranche? of hoe moet ik dat zien nee, of zo? dat ik, ja, wat, ik ben wat is 18, je opleiding eigenlijk volgend jaar ga ik studeren dus uh, ik heb oh. nu intussen ik heb vorig jaar ben ik geslaagd mm -hmm. um, ik heb wel um, op de middelbare school heb ik muzies gedaan ik heb op de Willem II gezeten in Tilburg en uh, daar heb ik muzies gedaan dus uh, dat betekent drie jaar lang toneelles en uh, nou, ik heb er ook eindexamen in gedaan. En naast school heb ik ook altijd wel uh, toneel gespeeld, ook bij het Jan van Besouw. Uh, ja, bij het factorium, zeg maar dat zit dan in het Jan van Besouw, heb ik ook toneel gespeeld en ik zit nu bij een toneelgroep. je hebt geen toneelopleiding? Dus uh, nee, nee, nee, nee, nee, ik heb nee. geen toneelschool of zo gedaan. Nee. Zo. Zullen we even laten horen hoe je klinkt? Ja. Dus dan hebben we hebben een klein oh. stukje van jou klaarstaan. Hartstikke leuk. Moet je we moeten zelf even naar kijken. Even ja, even wel de... van een paar jaar geleden weer. Ja, maar dat mag je zo. Daar doen. ben jij zelf. Jij zingt jij nu zelf. Ik zing zelf. Ja, zeker weten. Ik zink zink. Kijk, het Kijk, hier lijkt maar een scherm wat ons gepresenteerd wordt op onze... van jouw artistieke carrière? Kun je er iets meer over vertellen? Ja, zo zou je het wel kunnen, kunnen noemen inderdaad. Hoe is het is gekomen, ook al hier? Nou, mijn vader zei uh, nou, ja, eigenlijk van jongs af aan vind ik het geweldig om op te treden en zo, dus um, dat deed ik thuis en ja, op een gegeven tussen moment Tussen de schuifdeuren? Tussen de schuif, ja, ik had op mijn kamer had ik twee van die grote gordijnen van die ro rode gordijnen, dat leek net, uh, weet je wel, van die, ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat heet, van die gordijnen die je ook hebt bij, to bij toneel weet je wel, die dan zo ja, nou ja, jullie weten wat ik bedoel. Ja, precies. Die had ik thuis en ja dat heeft eigenlijk van jongs af aan um, in mij gezeten. En mijn vader zei op een gegeven moment, nou, ik zou ook buitenshuis uh, je aanraden wat daaraan te doen en zo. En uh, nou, zo ben ik op les uh, gegaan. In Tilburg? In Tilburg nee, in Gorle, In Goorlen, Goorlen. hier. Goorlen. A musical for you heet het. Oh. En um, nou ja, die, die voorstelling van net toen ben ik gevraagd om ook in de volwassenenvoorstelling te zitten. Want er is dus ook musicalles voor volwassenen. En toen hadden ze een kind nodig. En uh, nou, ik werd uitgekozen en dat vond ik uh, heel spannend en een hele eer. En dat was geloof ik um, mijn eerste zangsolo. Dus uh, dat was uh, heel wat voor mij toen. Maar is jouw, is jouw opzet zeg maar om meer zelfstandig op te treden of, of ook avonden te organiseren en daar jeugd bij te betrekken? Wat ja, want ik heb ook musical gedaan, dus je zou ook uh, kunnen proberen in een musical van Joop van de Ende bij wijze van spreken een, ja, een rol te krijgen. Maar. Daar liggen mijn ambities niet helemaal. Ik zou het leuker vinden om in een toneelstuk uh, te ja, zitten, ja. want ik heb nu al een hele tijd geen zangles meer gehad. En uh, nou ja, ik zing eigenlijk alleen nog maar onder de douche. En ja, daar klinkt het op zich nog wel oké, okay, maar buiten <laughs> ja. de badkamer is het niet meer wat het geweest is, zeg maar. Laat ik het zo ja. zeggen. En om hier dus... nog een op het toneel oh. douche te installeren lijkt me ook ja, wel goed. Ja, nee, geweest. het lijkt me, ja. me een groot gedoe. Dus dat ja. <laughs> gaat het niet worden. Maar um, nou, ik zou het wel leuk vinden om ooit een keer een toneelstuk te spelen. Ik zit dit jaar ook weer in een toneelstuk. Want ik zit dus bij een toneelgroep um, station 17 in Tilburg. En uh, nou ja, ik organiseer dan uh, die avonden in het Jan van Bessau. Dus ik doe eigenlijk beide. Mm -hmm. En uh, nou ja, ik zie wel waar, uh, waar het me gaat brengen. Nu bij, doe ik gewoon wat die ik leuk avonden vind. Dan, wat moet ik me daar dan precies bij voorstellen? Oh ja, um, nou het zijn een soort van... Uh, ja, je zou. Het lijkt me misschien nog wel het meest op de open podium, uh, open podiaavonden die je hebt op, uh, op middelbare scholen. Maar dan wel met um, acts die al wat, want ja, op, op middelbare scholen kan het er heel amateuristisch aan toegaan. Maar ik zorg er wel voor dat de acts die um, die tijdens What's Happening, zeg maar um, optreden. Dat die wel een bepaald soort kwaliteit in huis hebben. Dus um, nou ja, ik selecteer echt op talent, zeg maar. Dus maar meest... moeten ze echt auditie doen bij jou? Nee, nee ik, ik, um, ik put eigenlijk voornamelijk uit mijn netwerk, die ik opgebouwd heb op de middelbare school. Omdat ik dan dus ja, muzies gedaan heb. En uh, nou, je hebt dus uh, verschillende stromingen en zo. Dus um, toevallig volgende happening. Um, die 17 april komt een, een danser. Die doet een danssolo. Uh, er komt een meisje exposeren. Um, twee meisjes trouwens. Een ander meisje uh, gaat daar een stukje bij schrijven en voordragen. Dus die, um, nou, die heeft ja, een literaire bijdrage, zeg maar. Die doet een literaire bijdrage. En iemand anders um, gaat zingen. En weer iemand anders speelt een instrument. En ja, zo is die avond eigenlijk opgebouwd. Het zijn allemaal losse uh, acts. Kort na elkaar. Wel met een kleine pauze ertussen, maar het zijn allemaal acts. En liefst die vrij ook. Het zeg maar op het podium worden opgevoerd? Of, maar je, je, nou. je, je, je maakt wel afspraken, die mensen die moeten komen optreden ja. tijdens die WhatsApping voorstellen. Ja. En dan, uh, dan is het een beetje afwachten, zeg maar wat, wat, wat, wat het gaat worden. Ja, wel een beetje. Ja, ik. Um... Is het een avond van, ik zou maar zeggen, van 8 tot 10 of zo? Hoe, hoe, hoe moet ik me daarvoor stellen? Ja, het is, het is uh, van half negen tot half. 11 ongeveer. En deze, deze en... Begin, wanneer was, was de eerstvolgende? 17 april? 17 april, 17 april, april. ja april. klopt. De eerstvolgende What's Happening. Ja, inderdaad. Allemaal verschillende acts, maar wel met hetzelfde thema. Ja, ja overkoepelend thema's, jong, lokaal talent, uh, ja. een podium bieden, zeg maar. Dat is wat ik dan samen met, Jan, met het Jan van Massau doe. Um, maar ook de avonden, de, de avonden zelf hebben ook weer... ...een thema elk. Toevallig vorige avond. Was... En wordt die door jou gepresenteerd die avond? Ja, of, uh, ja, ja Dus jij hebt, uh, de de de, je hebt ook. de lead en de regie in handen. Ja, zeker. En mag ja, je dan klopt. de grote zaal uh, gebruiken? Of... Nee, niet de grote zaal. Huh? Het is een foyer. In, oh, okay. ja, ja, dus het is in het heel een foyer. informeel. Ja, en het ja, ja. is uh, net als de muziekfabriek, zoiets. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Het is een hele informele en intieme sfeer... Hm. Dus iedereen nou ja. kan zo binnenlopen. Iedereen zeg maar. kan zo binnenlopen, dat oh, is ook nou, de, ja, ja. de bedoeling. Dat het zo van, is. Ik, kan iets, ik kan een aardig deuntje zingen. Nou, laat maar eens horen. Zo, zo in, in die geest. Uh, ja, of moet nou, ik me van tevoren bij jou melden wat... van luisteren? eens. Dus uh... Ja, liefst wel. Nou zou ik voor u een uitzondering maken, maar, <laughs> ja, ja, ja. maar het, wil je niet horen. Maar, maar, nee. Is, nee, oh. maar is, is dan een soort moet ik het vergelijken met idols of zo, of uh, nee, so you sing, you ja. can dance of dat nee. soort uh, toestanden, of the voice of holland of. Uh... Nee, het is gewoon een soort, ja, een soort culturele, um, ja het is eigenlijk een gezamtkunstwerk. Ja ja. Zo ja. zou ik het willen noemen, is allemaal onderliggend idee. Dat er toch vormen van samenwerking uh, tot ja. stand komen. Dat ja, het mensen goed. ook doorgaan. En dat je zegt van hé, hey, volgend jaar gaan we die en die bij elkaar brengen. Dat ja. uh, gebeurt iets op de avonden hebben. zelf al. Dat is dus grappig. Dat, is dat gaat ervoor. vanzelf. Ja, die creatievelingen, die zoeken elkaar dan op. En uh, want bijvoorbeeld de vorige keer, toen uh, deed iemand een performance. Dat is een soort monoloog, maar dan ja, met weinig. Um, dat is gewoon ja, een monoloog, weet je wel, toneel... maar dan met veel um, gebaren en zo, minder met, met tekst. Ja, inderdaad. En toen heeft um, de kunstenares, die op diezelfde avond uh, ging exposeren... heeft toen uh, decor ontworpen... Van die, ...van die performance, ja. zeg maar. Dus uh, zo, ja, op die manier ontstaan er samenwerkingen. Dat zie je en, tegenwoordig uh, wel vaker, dat er inderdaad. simultane dingen... ...want laatst ook bij die gedichten, dat er iemand ging schilderen ja. over dingen. Ja. Dat is wel heel erg leuk. Ja, precies. Interactieve kunstvormen. Ja, ja. Maar, maar mensen hoeven niet van tevoren bij jou aan te melden van... ...ik ga dat vanavond doen, want uh, ik zie wel eens, zeg maar, uh, audities oh, op tv... ...en dan denk ik wel eens van, mijn hemel blijft thuis... Blijf nee, thuis, nee, nee. want dat lijkt nergens op. Maar, maar, maar dat, de risico, de dat de risico, dat risico loopt. Ja, ik maak dus een wel. draaiboek. En ik, ik, sele ik selecteer Je selecteert, de Dus talenten, je weet wel wie er die. Precies wie er komen, ja, zeker. Ja. Ja, dat... Ik vind het dat dat ontzettend creatief, ja, want je, je schrijft toch letterlijk en dan krijgen de jongeren een uh, ruimte voor hun creativiteit. We mogen trots zijn op een regionaal talent en ervan genieten. Dus ja. uh, was happening in drie woorden: jong, artistiek en altijd verrassend. Hoe ja. krijg je het bedacht? Worden, maar... ja. <laughs> Zo, altijd en altijd verrassend eigenlijk vijf. Dan. <laughs> en in die ja. eerste editie van, was, wanneer was die die eerste? Want toen was er dan die mooie show die van S.A. Westenburger. Ja, klopt. Die ja. heeft de kunstbende gewonnen overigens. Om een beetje ja, de toon te zetten wat, wat kwaliteit betreft. Ja. <laughs> heb ja. ik haar gevraagd toen. En, uh, nou, het was, ik vond het hartstikke leuk. En uh, de mensen die gekomen waren, die, vonden het ook, uh, die waren er erg over te spreken. Vooral het initiatief merk ik dat mensen dat heel leuk vinden. Van, en dat mensen ook echt naar me toe komen van leuk, joh dat initiatief, dat is echt waardevol. Uh, is er waardevol. genoeg talent uh, om dat het hele jaar vol te houden? Want is het in principe de ja, bedoeling hele... dat elke maand uh, te doen? Of? Ja, klopt. Ja, um, ja, op een gegeven moment ga ik studeren in Maastricht. Dus dan uh, zal wat's Happening zal voortbestaan. Dat heb ik al met Paul. Uh, nou ja, Paul heeft me dat um, verteld. Dat hij er graag uh, erin wil houden. Bij het Jan van Massau. Maar dan wordt het overgenomen door een ander. Dan, dan hoort, moet je ja, even stoppen. inderdaad. Dan moet ik even stoppen in verband met mijn studie. Want ik ga best een zware studie doen. Maar dan ben hebben ze iemand bang. op de auto dat dus kan overnemen? Ik neem aan dat um, hij volgens een bepaald concept ook presenteert ja, en doet. En, uh... Ja, niet dat ik weet. Ik wil ze best helpen en tips geven en zo. Maar ja. Uh, ja. nee, maar er hebben zich al genoeg weer, weer genoeg talenten aangemeld voor deze avond. Uh, dus. Het gaat zeker. Het initiatief. En Paul is er ook wel voor in, volgens mij. Hè? Paul ja, van Nederlandse. Die valt uh, die in voor nieuwe dingen. Ja. Ik vind het, ik vind het een heel interessant. staat er man, zeker voor open. Ja. Zeker. Er heeft ook eens heeft opgetreden Marianne Heinis, lees ik. Met uh, liedjes over seks, doodgaan en al het andere wat interessant is. En ja, staat er um, En ze speelt. On-yves heet het zo? On-yves, on, nee, on spreek ik het zo? Ja, uit? Ja, on Ja, nee, wacht, oniva, yves on voor geloof. Oniva, yves on Oh, oniva. yves on Ja, dus ik heb eigenlijk... het ook verkeerd uitgesproken tijdens het pre presenteren, Nota B. On-yves dus is Frans. zo mm. so dat betekent, we gaan er van tussen. On-yves. En uh, ja. speelt onder andere in de finale van de kunst 2012 en de finale ja, van de ja, grote ja. prijs. Van, waar, waar is waar dat, is is dat voor Daar is ik heel trots op. Ja, de finale van de grote prijs ja. van Nederland, dat is best een, uh, nou ja, als je dat wint. Uh, bijvoorbeeld Evie de Visser heeft hem in 2012 gewonnen. En dat is echt een succesvolle zangeres. Die heeft ook bij de wereldrijd door en zo treedt ze regelmatig op. En ik geloof dat jij, ja, want jij knikt ja, want jij kent haar wel. Het is best een... Ja, bekende... Jij kent jij zit. Uh... Ja, volgens mij heeft ze laatst ook met uh, Magogo uh, in het. Uh, ja. ja, dat durf ik trouwens niet zeker te zeggen, <lacht> maar volgens mij heeft ze ook met uh, bekende strijkers en zo opgetreden. Oh. Met een big band ofzo, of zo? Uh... Ja, kan ook wel. In ieder geval iets wat. Uh, ja, is ja. Het een beetje tussenin. Ja. <lacht> Ook weer, maar... Maar, maar wat je ook maar organiseert, die... he, maar wat je, ja, ja. er hangt natuurlijk toch altijd wel een prijskaars, ja, want als je daar optreedt in de grote foyer, de, de, er is verwarming, er is lucht, uh, er is personeel. Wie betaalt dan die kosten? Um, het Jan van ja, Dit dat Jan van Bezout? De gemeente? Ja. Pernel de gemeente? Want de subsidiekraan is dicht, hè? Voor uh, allerlei moeilijke... Ja, nou, tot op zekere hoogte krijgen ze natuurlijk wel wat, anders ja, zouden ja. ze niet kunnen bestaan. Ja, maar ik doe het ook zonder budget, hè? Die artiesten komen allemaal gratis en voor niks. Ja. Daarom, wil eh, je, de, je die die die niet meer maken? mensen die binnenlopen naar de bar gaan... Ja, precies, die gaan drankjes bestellen. drinken. Dat ja op die manier... Er, ja, de foyer bedrijf, is natuurlijk is. open, dus... Ja. Uh... Want het staat het nee, dus Jan van Bezout biedt zeg maar dan jong, lokaal talent een podium. ja. Maar kan ook is ook gratis. Ja, precies. Het kan ook in de vorm van een expositieruimte uh, zijn. Hoeveel zijn er nou geweest van die washappeningen uh, toestanden? Uh, er zijn er nu twee geweest. Twee en geweest. er komen er ja. nog twee aan, zeg maar, onder mijn leiding. En daarna, um, nou ja... Het is een soort, uh, een soort baby van me. Die geef ik dan uit handen. Zou je dat wel <laughs> ja, zo doen? Zo zou ik het willen. Je moet je koesteren, hè? Niet te snel uit handen geven, hè? Ja, maar ik koester, het, ik, ik koester mijn baby zeker. Maar op een gegeven moment dan... Um, ja, dan is Macht mijn baby weer een peuter. Ja, en stel nou en stel dat, dat dit concept gewoon aardig draait, dan kun je er ook mee naar John de Mol of zo van. Ja, uh... dan kan ik internationaal gaan. Ja, ja, ja, nou, ja de ja. naam Waarom is niet? wel Waarom Engels, niet? hè. Dus uh, what's ja. happening? Daar heb ik natuurlijk al lang rekening mee gehad. <laughs> Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jij gaat studeren in Maastricht. Yeah. Ja, ik ga, ik ga een Engelse studie doen. Dus ook le lekker internationaal. Een Engelse University studie? College ga ik doen. Ik weet niet okay. of je dat Hoe heet het? heet het? University College. Dat is uh, Liberal Arts and Sciences, maar dan in het Engels. Oh, Liberal Arts and Sciences okay. zit in Utrecht. Dus een inderdaad. in het Engels. Ja, zo ga ik hem samenstellen, zeg maar. Want je kunt ook uh, is, je kunt eigenlijk je je alle vakken kiezen die je wilt. In Maastricht? Ja, in Maastricht. Oh. Dus ik blijf in het zuiden. Ja, ja. En hoe lang duurt die opleiding? Uh, drie jaar, het is een bachelor. Drie dus. jaar. Ja. En dan kom je terug en dan, dan en zien we wel weer verder. Zien we wel weer verder, ja, precies. dan is, What's behoorlijke... happening. Dan, dan is What's happening inmiddels wereldwijd een succes. <laughs> en, ja, uh... ja, met uitwisselingen. Ja, precies, Amerika is de grote, is de volgende stap. <laughs> Ik vind het wel een grappig idee hoor, maar ik, ja, ik, ik dacht even zo van, oh, want het is, het is een soort variant op, op The Voice of Idols, of in ieder geval om talent zeg maar een, een podium te geven. En, en hopelijk komen er ook talenten echt naar voren natuurlijk. Hè. Het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als hier bij Jan van Bezouw een of andere oh, wereldster ja. wordt geboren, ja. toch? Ja, precies. Nou, ik heb wel het idee dat Sanne Rambachs, die heeft vorige What's Happening heeft ze opgetreden, dat we die over niet al te lange tijd ook bij de wereldrijd door gaan zien. Ja. En wat doet zij? Die doet niet... Uh, die zingt, ze is singer-songwriter en uh, nou, ze maakt eigen liedjes en ze speelt ook uh, liedjes van anderen en um, ze doet nu het conservatorium in Tilburg en uh, nou ze had alleen maar acht en negen's daar dus uh... maar is dan de wereld draait door, ofwel Matthijs van Nieuwkerk is dat een, uh, biedt die uh, jongere artiesten een podium om even, want ze krijgen een, minu ja, een, een minuutekans minuut en dan, ja. dan zijn ze en dan worden ze afgeknapt en dan denk ik, ja jongens dat is ook niks, maar ja, je mag maar... even naar nou ruiken en proeven en dan wegwezen ja, dat is een nou, beetje volgens, het concept van Matthijs. Het ligt er natuurlijk aan wie daar, dat allemaal, wie die, allemaal die minuut gezien hebben. En hmm. krijgt dan wel veel naamsbekendheid. Talenten, en de ontdekkers en... kijken daar natuurlijk ja. naar, want op een hele makkelijke Precies. manier kunnen ze in een week tien of twaalf ja. mensen ja. gevolgd hebben. waar je helemaal niks mm. voor hoeft te doen. Zeggen we, met jouw speciale vaardigheid uh, zang? Of uh, hoe. Uh, hoe, hoe, hoe, hoe maar waar Speciale ben je, welk, vaardigheid. Ja? Ben jij, kun je um, goed zingen? Hoe, hoe, hoe nou, ik kan hoe niet echt maat? goed... Ja, niet echt meer... Niet nou, onder echt. de douche, hè? Ja, onder de douche, ja. Daar ja, mogen precies. wij niet bij zijn, natuurlijk. Nee, liever niet. Als ben je toch meer iemand Willen die zeg, maar niet achter horen? de schermen actief wil zijn? Um, en je juist talent een kans wil geven? Talent promoten? Talent begeleiden? Is dat een beetje het... Ja, nou, niet zozeer de productie heb ik gemerkt. Ben ik ook heel blij mee dat ik daar hulp bij krijg. Maar ik vind het wel... Ja, ik vind... Um, ideeën bedenken heel leuk. En ik las laatst een uh, interview met, uh, hoe heet die ook weer, um, de man van het reclamebureau Kessels Kramer. Ik weet niet of jullie dat kennen. Hij het, geloof ik, uh, nou, ik weet niet precies hoe die heet met zijn voornaam, maar hij het, met zijn achternaam in ieder geval Kessels. En die zei, ik ben een ideeënfabriek. En daar herken uh, daar ik mezelf wel in. Nee, maar, dan, nee, maar dan, moet, dan moet je echt naar John de Mol en naar Reinhard Oerlemans, toch? Is nee, dat ja. het hoogste haal? Het, het is wel een gevaarlijke baan, hè, want die, die heeft pas flink als een richting. Ja, heel eh, stressvol en, ja. is het. Ja. Ik een veel betere plek. Kan... Gewoon de gemeenteraad. Gewoon de gemeenteraad, lekker in Goorland blijven. Ik krijg je ook een eigen Goede Goeie ideeën. Ja, precies. Cool. We zullen zien. Ja, we wensen jou heel veel uh, succes. En, uh, nou, ik zou zeggen over een poosje ja, komt, komt er nog eens een keer er iets over vertellen. Ja, hartstikke leuk. Dat is toch ook wel leuk, ja. Kou je, je op, de op de hoogte. Zullen we muziek de... gaan... Uh... Dat ja? Even kijken. Ik had een, een aardige cd meegebracht van uh, The Best of Marianne Faithful. Dat is nog een... Uh... Volgens mij was zij een beetje de eerste vriendin van Mick Jagger. Klopt dat, Ja, dat klopt, hè? ja. ja. ja. En, maar hier zingt ze twee hele leuke, lieve, aardige liedjes. Scarborough Fair van Simon Garfunkel. En Yesterday van Lennon McCartney. Luister maar eens. Have you been to Scarborough Fair? Parsley, sage, Mary and thyme. Remember me to one that lives there. For she once was a true lover of mine. Tell her. To make me a cambric shirt, parsley, sage, rosemary, and thyme. Rosemary and time that never bore fruit since Adam was born, and then she'll be a true lover of mine. Ah, can you find me an acre of land, parsley, sage, rosemary, and thyme? Salt sea and the sea sand, or never be a true lover of mine. And can you plow it with a sheep's horn? Pastly sage draws merry and thyme Or never be a true lover of mine. And when you have done and finished your work, passes Sage Rose Merry and Time, then come to me for your cambric shirt. And then you'll be a true lover of mine Yesterday, all my troubles seemed so far Stay Dit was hem. We zijn weer in de lucht, jongen. Dit was Mary en de Faithful. Toen had ze nog een mooie stem, uh, Stefan. En uh, die stem is inmiddels helemaal zeg maar, kapot gegaan door de rook en de drank. Maar ik zeg het net, het uh, heeft ook een zekere charme. Hè? Zo van het geluid tot de leven bezingt ze dan. Maar we gaan nu naar de politiek. Marije is er helaas nog niet. Nou ja, we wachten even af. Maar we hebben toch in ieder geval twee uh, dames bij ons die dus, uh, zeg maar. Uh, ...met voorkeurstemmen gekozen zijn in de raad. En uh, ik vroeg me zo af van, zo van toen ik dat zo zag, van, ben je, ga, ga je nou echt voor, voor zo'n zetel zo van, uh, ik wil per se inkomen. Verrast het jullie zelf dat je met zoveel voorkeurstemmen erin gekomen bent? Had je er ook rekening mee gehouden? Nou, daar is mij wel gewaarschuwd van tevoren. Je bent de eerste vrouw op de lijst, dus hou er maar rekening mee dat ja? je veel stemmen gaat halen. Maar heeft, heeft het jou toch nog verbaasd, Edering, Of juist niet? Zo van, had je het al verwacht? Nou, weet je, we zijn natuurlijk als LRG zijn we wel teruggegaan in, in het aantal stemmen. Dus uh, van zes naar, uh, vier. naar vier. Ja, dat is een, ja, een hele ja. klap. Dus in hè? die zin uh, is het dan toch verbazend dat ik bij die vier uh, terecht ben gekomen. Dat, uh, dat, is, dat vind ik dan wel een uh, opmerkelijk uh, ding. Je woont in Goorlen? Ik woon in Riel. Je woont in Riel? Ja, ja. En, maar dan, dan moet je toch een bekend iemand zijn in Rield... ...dat zoveel mensen jou het volste vertrouwen geven... ...en gunnen door op jou te stemmen. Wat oh ja, heb jij gedaan in Rield dat, dat ze dat doen? <laughs> um, nou, ik, heb, uh, ik, ik doe veel op school. Ik heb een uh, breed uh, netwerk... Um, dus ja, en ik heb het voordeel gehad dat uh, Joke Aerts, die voorheen in de raad zat, ja, ja. die heeft uh, overal uh, rondgebazuind uh, van nou, als je op lijstruil gewoon st stemt en je wil op een vrouw stemmen, dan moet je op Liselotte Frans stemmen. En dat heeft ja. me natuurlijk ook uh, stemmen opgeleverd. Dus uh, um, ja, het is en-en. Maar ja goed, het is nog steeds... Uh, ik vind het hartstikke leuk. Ik maar Dit is nou jouw zeen. eerste kennismaking met zeg maar, dan het, het politieke handwerk echt in de raad. Hè? Ja, Want, uh, ja, ja. Ben je, je bent nog nooit, of zat, je, zat je al in een of andere commissie of nee, zo? Nee, ook dat, niet. Ik ben niet? vorig jaar uh, april, dus dus is nog Pas geen jaar geleden, ben ik lid geworden. En dat kwam eigenlijk omdat ik, ik heb dertien uh, jaar bij de woningcorporatie gewerkt. Uh -huh. Daar ben je heel erg uh, uh, lokaal betrokken en uh, heb je daar gewoon heel korte lijnen, ook met gemeenten, met allerlei instanties. Toen ben ik een aantal jaren geleden gaan werken voor een grote internationale logistieke dienstverlener. DB Schenker. Ik weet niet of ik het mag zeggen. Officieel niet, maar we doen er toch om Stefan, hè? Ja, maakt niet uit, hoor. Maar ja, en die zitten internationaal. Dus ik kwam ineens veel verder in mijn werk. Een ontzettend leuke baan heb ik daar. Heel veel uitdagingen. Werk je maar daar part-time bij? Die, ik uh, werk daar 32 uur. 32 uur, ja. En weet je dat het politieke handwerk je 20 ja. uur per week gaat kosten dat als weet je dat serieus ik. doet? Dat weet je. 20 ik ook. uur per week. Ja, ja. dus dat We wordt nog een wel een uitdaging. Dat ja, ja. moet niet onderschat ja. worden hoor. Ja. Nee, maar dat je, je doet het er niet even niet. bij, hè? Per NL, kijk even naar de. Nee. je doet het er niet even bij, hè? Ik voel me eigenlijk 24 uur per dag raadslid, want je ja. hebt continu je ogen en je oren open. Ja. En je denkt ja. van, nou, kan ik hier iets mee? Of uh, ja. moet ik hier iets mee? Ja. Hoe was het bij jou? Zo van, uh, want jij bent ook voor de Partij van de Arbeid, dus uh, Lieselot voor de lijst heel goed. Ja, die toch inderdaad een pak voor de boek hebben gekregen. Ja. Hè? Eigenlijk onvoorstelbaar. En, uh, maar je neemt zomaar de plaatsen in van een ander. Dan denk ik ja. van, zet dat de verhoudingen binnen zo'n partij nou, op scherp of zo? Ik weet Hoe gaat niet of dat, dan? Dat, of dat de plek innemen is van een ander. Ik denk dat uh, je staat met z'n allen voor een bepaald programma. Mm -hmm. Dus uh, je bent al, hè, het is gewoon goed dat er mensen gekozen worden van uh, jouw partij. En ik denk dat... Uh, uh, het goed is als daar ook een mooie... Want wat we nu zien is dat er wel een mooie verdeling gekomen is binnen onze, onze lijst. Is dat er twee mensen uit Riel en twee mensen uit Goorlen uh, in, in de, nu in de raad komen. Oh, ja, zo ja. Oh, had ik het dan niet bekeken. Ik ja, vind dat, dat, dat, dat een hele mooie ja. verdeling. Ja. Dus wat dat betreft uh, ben ik daar eigenlijk ook wel heel uh, heel blij mee. Dat we op die manier zo... Uh, ja. Nou kijk ik even de kring rond, ook naar jou Gerard, want uh, dan denk ik zo van uh, die lijst is ingedeeld zeg maar, mm -hmm. hè? de mensen staan erop, ja. dan komt er iemand met voorkeurstemmen. Is ja. een partij verplicht ze iemand uh, in de raad op te nemen? Ik ja. las u straks ergens dat in de krant, krant dat zeg maar iemand die met voorkeurstemmen stemmen gekozen, het recht heeft, maar is een partij verplicht om ja. dat, in, dat te volgen? De partij gaat er helemaal niet over, nee, nee. de burgemeester gaat er over als ja. voorzitter van het stembureau die stelt de lijstvolgorde vast, die stelt vast wie er gekozen zijn... en iedereen heeft dan het recht om te weigeren in de zin van... je moet accepteren, als je niet accepteert heb je geweigerd... en als ja. je weigert ja. komt de volgende op die lijst. En die ja. volgorde, dat is wettelijk vastgelegd hoe die wordt vastgesteld... is niet de lijstvolgorde, dat is intern ja. hoe je zegt... maar we hebben altijd dat dubbele van je stemt op een partij... Ja. Ja. maar tegelijkertijd zijn het individuen die ja. gekozen worden, die ook formeel zonder last- en rugspraak in de raad zitten. Dat geldt ook voor jouw panel, want we hadden toen straks even over, werd, werd ook een naam genoemd, dat, dat andere mensen die hoger geplaatst waren, ja. vallen ja. dus weg. Ja die vallen dus weg. Dus ja, je neemt in feite die plaats in en dat gebeurt in feite bij uh, ja, Marij is er niet, maar bij het CDA gebeurt er ook. Ja. Ja. En dan denk ik zo van hoe, hoe wordt daar dan op gereageerd? Want als ik op mijn lijst sta en ik word verdrongen door iemand die, uh, hm. dat zou ik toch wel vervelend vinden. Of zijn de mensen allemaal zo collegiaal, galant naar elkaar toe dat ze zeggen nou oké okay, uh, jij mag, succes verder. Ja. Of zijn ze ook een beetje uh, is het een beetje verhang. Ik het is dan al zoveel jaren zeg maar, noeste inzet dan toch... Nou uh, ja. Ja, oh ja, ik denk dat de beste mensen daar teleurgesteld zijn op ja. hun persoonlijk vlak En ja. dat kan ik me heel goed voorstellen. Aan de andere kant, ja, de kiezer die besluit uiteindelijk... Dat klopt. En ja, daar, je bent toch vertegenwoordiger van, ja. van uh, het volk, om het zo maar te noemen. En ja, als zij met met, met, met voorkeurstemmen iemand anders uh, hoger op die lijst uh, plaatsen... Hmm. Ja, dan denk ik dat je niet anders kunt dan daarnaar luisteren. Maar tast, tast het de sfeer niet aan binnen een partij? En dan ik kijk ook even naar jou. Ik heb het nu niet gemerkt. De nee, niet... Partij van de Arbeid. Nee, nee? nee de dat nummer twee niet. van ons, die heeft het echt heel sportief opgenomen. Hij heeft me ook gelijk gefeliciteerd. Ja. Mm -hmm. Maar desondanks vind ik het wel uh, natuurlijk heel zuur voor hem, want hij heeft ontzettend goed zijn best gedaan. Het is een ontzettend kundige man. Mm -hmm. En ja, ik kom min of meer als Groentje, ik zit dan wel in de commissie Welzijn, maar ik kom min of meer als Groentje in de raad. En dat moet hij dan ook maar uh, ja, slikken. Uh -uh. Dus uh, ja, maar wie weet komt hij nog wel in de raad... Uh, Stel dat we in de coalitie komen dan... Maar uh, uh, maakten jullie ja. allebei een vreugesprongetje van... Uh, hoi, het is gelukt of zo? Of hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe, nou, het moest enorm bezinken bij mij. Ja. Ja. ja. ja. Ik dus had, stond toeval, stond ik een woensdagavond... Ja, Gerard stond erbij, erbij en... En, uh, en daar stond niet iemand die zei... Hoi, no, nee. mijn levenswens is vervuld en... Alles gaat nu opzij, Er stond iemand die. Maar je weet het Je weet nu wel, Panel. Dat gaat ook voor jou, Lize ja. Wat er dus op jullie af gaat komen. En ja. ik zeg altijd ja. van: ik vind het belangrijk, ik vind het ook mooi werk, maar je moet het ook bloedserieus doen. Je moet er de nodige tijd in steken en je doet het er niet even bij. Nee, nee. nee. nee. Dat klopt. Ik kan me herinneren dat Pieter van der Haar ook van het zei: ook van het kost maar dik 20 uur in de week. Ja. Maar ik vind ja, daar, daar moet je het ook voor over hebben. Maar ik heb het idee dat Lieselotte Lotte en ik wel een beetje hetzelfde in elkaar zitten. Ja. We zijn uh, ja. redelijk serieus. Ja. Niet altijd natuurlijk, maar uh, Sakergen, ja, toch wel een, groot, een uh, groot verantwoordelijkheidsgevoel en dat ja. merk ik ook bij haar en ik, daarom vond ik het ook heel leuk dat wij samen in de raad zitten. Ja. Dat vond ik zelf, het, het, is het ene wat mij verraste was het verlies van twee zetels van uh, Nijsteriel geworden. Ja. Dat, ...had ik op één getaxeerd. Maar je ziet maar, er gebeurt van alles wat de kiezer heeft. Maar het, wat ik het meest verrassende vond... ...is dat de drie vrouwen... nu met voorkeurstemmen uh, gekozen ja. zijn inderdaad. Plus ja. Dat ja. natuurlijk nog geen ja. verlogstel. Ja. Ja. Maar ik kan me niet herinneren... ...dat ooit de afgelopen decennia... ...die ik heb meegemaakt... ...dat überhaupt gebeurd is. Ja. Uh, dat, uh, dus in die zin dat er nu... Ja, we zijn net voorbij Wereldvrouwendag... ...maar voor, vorige keer was het ook altijd... ...dat dat toch geen invloed heeft gehad... ...maar dat ja. nu de stem van die vrouwelijke kiezer... ...veel consequenter heeft doorgeklonken... Ja. Dan, ...en het eh, dan wordt eerder. tijd, ja. als ik het mag ja. zeggen... Ja. ...en ik hoorde vanmorgen op de radio... ...dat in Bokstel nu ja. een meerderheid... Uh, ...vrouwen, de Raad uit Vrouwen bestaat... ...en dat is eigenlijk een unicum... Uh, ...nou, dat vond ik ook wel... Uh, ...heel leuk nieuws eigenlijk... ...ik vind, ik vind het ook prima, hoor. ik ben er alleen maar blij mee... Maar. Nou, ...nu zijn het vijf vrouwen, denk ik, in Goorden... ...in Goorden zijn het er zes... Zes vrouwen, zes, vrouwen inderdaad. Ja, met ja. Deborah Eikelebon ja. van, de, van de SP. Ja. En Els Appels van de VVD zit erbij. Oh, ja. oh ja, ook nog, ook nog. Ja, die hebben ja. ook een... dat uh, ja. is ja. denk ik ja. ook het hoogste aantal ooit, ja. Ja. dacht ik. Nou, mooi. Maar ik las dus in, in de krant ook dat opgeteld stond er, heeft Goorle een ruk naar links gemaakt. 1100 mensen, meer dan in 2010, die op een links georiënteerde partij hebben gestemd, eh, Gerard. En eh, dan lees ik zo'n one-liner van Johan Swaans, die zegt van voortzetting van het college zou niet eerlijk zijn ten opzichte van de winnaars. Oh. Deborah, ik vind het doodzonde. die zet zich al bij voorbaat buitenspel, die gaan in de oppositie. Ik denk, allee, Deborah, dat verwacht ik eigenlijk niet van, uh, van die pittige dame. De kiezer heeft gezien dat wij ook buiten verkiezingstijd actief zijn. Sjaak Sperberg zegt van ik denk dat de vorming van de coalitie een langdurig spel gaat worden. En Willem Kouwenberg, het linkse blok, is hier sterker uitgekomen. Die kunnen in de coalitie. Gerard, laat er eens een, een prognose. Wat gaat er gebeuren? Nou, een half uurtje zou ik er klaar mee zijn. Ja. Mogen we weten wat zo nou, nou, ik ben een half uurtje. Nee, heb, heb, heb, heb, heb je de zaak geregeld? Ik ga ervan uit uh, dat voldoende mensen gaan roepen dat de SP niet meedoet. Kouwenberg doet ook niet mee. Nee. Uh, dan ben je terug op 15 zetels, terwijl je er in ieder geval 10 nodig uh, hebt. Als, wat ik niet uitsluit, uh, gezegd wordt, Riel Goor, het is wel eens goed dat je toch wat te wonden gaat likken. Je bent de grote verliezer van de verkiezingen is er maar één combinatie mogelijk. Uh, drie partijen met drie zetels... en één met twee zetels is elf. Dat is VVD, CDA, uh, PAG... en uh, MP van A. Klaar. Dan mag voor jou lijst Riel-Goren niet meedoen. Nee, ik ga er helemaal niet over. Ik zeg rekenkundig. Jij zit vlakbij. Nou, jij, jij kunt schuppen. Ja, ja, dat niet, jij mag kappen nee, dat en doe ik, schuppen, doe ik, niet, ik de, niet. de andere optie hm. is... Riel-Goren doet wel mee. Uh, dan ga je er vanuit... dat CDA en VVD... Daarbij uitgenodigd worden en wat toch gezegd wordt. Als de grootste winnaar van de verkiezingen, dat is de SP, niet... Dus als je naar het aantal stemmen kijkt, als die niet meedoet dat het logisch is dat PAC mee gaat doen. Dat is ook de enige variant die daarnaast staat. Dus je hebt twee varianten. Dus als drie partijen vinden of twee partijen vinden, uh, zoals de CDA bijvoorbeeld, van er moet wat, uh, wat veranderen. Uh, die keuze die kun je heel snel maken en dan hou je nog maar één optie over van, uh, van de twee... En dan ben je klaar. Dus ik zeg niet welke van de twee het uh, moet worden. Uh, maar je kunt in binnen de huidige coalitie als een van de drie zegt van... ...ik vind dat Riel Goren niet, uh, niet mee moet doen of niet mee hoeft te doen of niet mee wil doen... ...afhankelijk van, uh, van wie het zegt. Dan ben je klaar. als ze dat wel zeggen en de andere twee coalitiepartijen zeggen... Uh, ...dat vinden we ook een goed idee, uh, dan zou ik denken tien zetels van de negentien is smal... Ook gezien wat er allemaal de afgelopen jaren gebeurd is. Dus het is logisch dat je daar de vierde partij bij haalt. Het is nog logischer dat dat het pach wordt, en niet de PvdA. Ik denk nou, er zijn er twee opties. En dan kun je of gulden opgooien voor degenen die, die die nog bewaard hebben. Of je kunt daar een half uurtje over praten en dan maak je die keuze. En dan zeggen we, dan hebben we één optie over. En dan gaan we in snel tempo een programmaakkoord in elkaar timmeren. Want als ik naar de verkiezingscampagne kijk. Uh, moet dat toch echt ook niet moeilijk zijn om daar met elkaar in hoofdlijnen over, uh, over uit te komen. En dan kun je aan het eind van de week uh, een bestuursakkoord presenteren en de zaken aanwerken. In plaats van dat dat weken duurt om uit te leggen dat marginale verschillen heel groot zijn. Dames, reageren eens op het orakel de Groot? Eens. Nou, ik ben helemaal eens met het orakel ja? natuurlijk. Tenminste, de, de uh, eerste uh, dan, dan, dan, dan wordt de lijst heel gorelijk bitter teleurgesteld. Een bittere pil. Zolang de coalitie-onderhandelingen nog bezig zijn, ga ik daar geen uitspraken over doen. Van dus, ze wordt echt politicus. Hè? No. Zijn ze net gekozen? Beginnen ze gelijk om ja. die vage uitspraken? Wij dachten van het wordt die revisie vanavond verteld. Nee, dat is niet aan Ger mij. Gerard gaf een hele duidelijke nee, ja. visie van Ja, dat klopt. Dit, ja. En ben, ik ben ook blij dat. Er, maar in mijn positie kan ik op dit moment daar geen uitspraken over doen. Mm -hmm. Dus. Uh, nee, la maar, laten we gewoon die... die uh, ik, maar wat ik, je wel zou kunnen zeggen nou. volgens mij is... In, uh, in onze gegroeide praktijk neemt de grootste partij het initiatief. Mm -hmm. Dat is Riel Goorle. Hoe gaan jullie dat doen? Dat klopt. De, de andere partijen worden uitgenodigd. En die worden... Uh, maar, maar die worden die individueel worden uitgenodigd of in een gemeenschappelijke bijeenkomst... om daar ja, uit te wisselen. Zijn de onderhandelingen al bezig of dan niet? De, is, de uitnodigingen ja? zijn uh, gedaan. Zijn, ja, ja. ja. Dus Lijstriel Goorler die, die trekt wel de kar. Die gaat de mensen uitnodigen. En, uh, ja, het, is, ja, het is een beetje zeg maar, gebruik dat de grootste partijen uh, de onderhandelingen starten. En, uh, en ja, kijken of er wat, ja. wat van te maken valt. Maar we, we denken dan van, van uh, Proactief Goorler. Mark van Oosterwijk. 700 stemmen meer gekregen. Wordt niet uitbetaald. Heel jammer. Hmm. En Henk van Bokstel. Ik ja. zou best wel graag weer eens wethouder willen worden, de man die solliciteert ja. zich uh, vreselijk, maar lukt allemaal niet. Dus uh, nou, gezien zijn leeftijd, als hij nog een jaar vier wethouder kan zijn, dat is, slecht, ook goed. dat is helemaal geen slechte wethouder Gerard of wel? Wat een geen slechte wethouder. Ik zit hier niet <laughs> om oordelen te geven, ik stel alleen maar vragen. Ik probeer allemaal duidelijke vragen te stellen en heldere antwoorden te krijgen. En de mensen draaien er allemaal omheen. Dat is als hij politiek toch een wet... vreselijk vak. Nee, als hij een slechte wethouder was geweest, dan had hij nooit zoveel voorkeurstemmen gekregen. Ja, de honderd. Dus, ja. Grote, ja. ja. Grote familie. Prima imago, nee. Een prima vent. Dus ik denk dat het PACH ook wel aardig aan zijn trekken zou kunnen komen. Men, die hebben een goede wethouder. Maar voor mij een vraagje. Stemmen jongeren. Dat is oh ja. even schrikken. Ja, ik heb gestemd. Mooi, goed zo. <laughs> ja. ja, nou ja, kijk, ik bedoel, in heel veel landen mag je, uh, mag je niet eens stemmen. Dus dan vind ik het een beetje... Uh, ja, ik ben van mening dat als je mag stemmen, dat je daar gewoon gebruik voor moet maken. Mm -hmm. Maar nou, voel je, je in die, is die het. zin ook uh, gehoorlussen? Uh, dus in de zin van de gemeenteraad is voor jou belangrijk genoeg... Of zeg je, ik ben eigenlijk meer landelijk? Ja, nou, ik vond het jammer dat de D66 niet meedeed. Want daar had ik graag op gestemd. Ja, die zouden bij de Goorlijf. Dat is Harry van der Ven, hè? Harry van der Ven is een, uh, van, een van de lijst Goorlijf. Goren. is een landelijke oh, D66-stemmer. Ja, ja, landelijk. Ja, ja. Ja. Helaas. Er is, er is hier een Goren lange he? tijd een, nee. een club geweest, D66, ja, ja. maar ja, dat... Uh, dus is ook weer voorbij en over. Maar um, we hebben diverse politici hier gehad en die hebben ook de vraag gesteld. Zo van jongens, denkt er eens aan, want uh, Den Haag dondert een aantal belangrijke dossiers over de schutting. Ja. Je krijgt 40% minder geld. Ja. Je krijgt de zorg, je krijgt de jeugdzorg. Je krijgt vreselijk moeilijke dossiers. Succes. En dan zeggen ze allemaal met droge ogen, dat gaan wij zonder meer goed doen ben ik benieuwd naar het uh, antwoord van twee kersverse raadsleden. Wat vinden jullie ervan? Hebben zij hier een beetje een grote broek aangetrokken of gaan ze het echt redden? Want ik hou me, me hart vast. Nee. Gerard? Nou, vanmorgen <coughs> vond er weer een enquête die uh, onder gemeentebestuurders is gehouden door, uh, door de volkskrant. Waaruit blijkt dat met name als je het over de zwaardere jeugdzorg, de psychiatrische hulp gaat hebben, er grote twijfels bestaan. Ja. De enquête was onder huisartsen gehouden, excuus. Ja. Uh, dat die zich heel grote zorgen maken of uh, gemeentes, gemeenteambtenaren, uh, niet te veel gaan bemoeien met diagnostiek, met behandeling, omdat het geld uh, gaat kosten. Ja. Ja. Uh, nou, ik denk dat je daar maar jij schudt nee. Dus je denkt van, ah, oh, dan zijn ze. Toch niet hoe capabel, dus dat is het. het budget nee, wordt bepaald, nee, en je ziet het nu al bij de verzekeraars. Ambtenaren bemoeien zich absoluut niet met de indicatiestelling, nee. dus dat uh, ja, daar zijn heel veel mensen bang voor, maar dat, uh, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Nee, nee, en maar ik, het ging uh, niet om de indicatiestelling, het gaat wel om budgetbeheer. Budget, Ja, ik heb en vandaag, als je echt geld, is op dan heeft wat invloed op uh, op welke mogelijkheden er nog bestaan. Ja, ik heb vandaag toevallig gelezen in uh, VNG. Uh, Nieuws dat er 32 miljoen extra komt voor de implementatie van de jeugdzorg. Dus uh, ik denk dat het echt wel... Uh... Hoe bedoel je de implementatie van de jeugdzorg? Ja, alle voorbereidingen en zo. Ja. Uh, er komt uh, 32 miljoen extra voor. Uh... Ja, we hebben hier een wethouder gehad die zei... Een van de grote voordelen van de decentralisatie is dat we de overheid gaan aanpakken. En het goede nieuws is dat er meer overheid komt <laughs> voor 32 miljoen. Want dat is toch overheid waar je het over hebt? Hm. Ja. Voorbereiding, papieren, documenten. Maar het is ook een moeders. enorm project. Dat ja. gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat, uh, en het moet goed staan. Ja. Want ik denk ja. dat de voorbereiding ja. het belangrijkste is. Ja. Lieslotte, even nog een vraag over de, ja. de lijst. Heel uh, Ja, ze hebben een, uh, ja, heel laag, toch een pak voor de donder gekregen. Hoe, hm. hoe komt dat? Enige idee? Ik denk dat er een aantal uh, uh, uh, uh, uh, zaken te noemen zijn. Uh, onder andere dat we... Um, de laatste raadsvergadering uh, met de doorgaande weg in Riel, uh, ja, dat is best uh, best wel een pittige vergadering geweest. Het zou, er zijn een hele hoop mensen teleurgesteld uh, daar uh, weggenomen. Met namen in Riel. In, met name Riel. in Riel. Dan gaat het inderdaad. In dit geval gaat het over een een, een, een ja. issue in Riel. Dus. Ik kan me voorstellen dat dat uh, meegespeeld heeft. Ja. Uh, daarnaast is het zo dat wij natuurlijk een lijst hebben gepresenteerd met heel veel nieuwe namen erop. Ja. Mensen die nog ja, niet echt bekend zijn bij het grote publiek. Ja. Um, dus dat zal ook echt wel meegespeeld hebben. Maar er heeft niet ook omgekeerd meegespeeld dat juist door die raadsvergadering een aantal mensen in de kern, kern gedacht hebben: ze zijn weer alleen met Riel bezig? Dat zou kunnen, maar dat is alleen deze raadsvergadering geweest. Ik bedoel, ja, maar dat andere... is wel vlak voor de verkiezingen. Ja, dat dus klopt. Dus dat heeft toch zijn in. Alleen dit hele proces loopt natuurlijk al veel langer... dan nu net die ene vergadering mm -hmm. voor, uh, voor de verkiezingen. En dat dat nou net toevallig zo uitkomt... ja, je bent vier jaar aan het besturen... dus dat betekent dat jij bepaalde trajecten ook over die tijd moet uitsmeren. En dat dat dan net dit voor, voor die verkiezingen valt... ja, dat is een heel ongelukkig moment... Maar sommige dingen die, die zijn zo, zoals ze lopen. Bert Schellek bij de verkiezingsavond. We zijn nog steeds de grootste, maar het voelt als een verlies. We moeten hier intern maar eens heel goed over na gaan denken. Mm -hmm. Is dat nadenken al begonnen? Of, uh... Dat is zeker al begonnen. Ja, ja, ja, ja. natuurlijk. Cool. Ja. En wat denken jullie dan? Nou ja, goed, je gaat toch eens uh, na van wat hebben we de afgelopen vier jaar gedaan, wat hebben we goed gedaan, wat hebben we, hè, waar zouden we nog, uh, uh, zouden we volgende keer toch meer naar moeten gaan kijken. Um, dat, zijn, dat zijn zaken die, die meespelen. Um, daarnaast ook van hoe zit je met je, met je uh, uh, vertegenwoordiging in Gorle en in Riel. En zijn daar nog uh, uh, stukken waar we, waar we ons beter voor in kunnen zetten? Gaat de lijsthielgoorde wel meedoen, denk je? Ik ga geen uitspraken doen, over zolang de coalitie nog niet gevormd is. Gaat de Partij van de Arbeid meedoen? Ja, als dat mij ligt wel. Kijk, daar vind ik dat, dat is, uh, een vrouw mee ballen. Dat is toch een stevige <lacht> uitspraak. Hè? Die deel dat de mensen zeggen, ik doe mee. Ja, ja zij is al meteen diplomaat. Ik spreek Gerard. vanuit mijn hart en ja. ik, ik kan niet anders. Ja, nou daar hou ik ook van. Gewoon lab, gewoon, we gaan ervoor en ik durf. Hoeveel tijd hebben we nog? Eén minuut. Oh, helaas. zit er al bijna weer op. Ja. Dan denk ik dat we toch geleidelijk aan maar eens af moeten gaan sluiten. En, uh, ja, we, we hebben helaas Marije niet kunnen horen. We zullen toch nog een keertje met Marije moeten overdoen. Want die is toch op het voorkeurstemmen gekozen. En. Uh, ja, die is toch nog onderweg. Misschien heeft ze last van uh, het gedoe rondom Obama. Maar ze komt toch vanuit het Utrechtse kant. En dus ik hoorde mensen ze had de er geen last van en een hebben. identiteitsbewijs niet bezig hadden in de bus. Oh, die werden allemaal gecontroleerd. Oké, okay, in ieder geval, ik vond dit een, een hele leuke uitzending. Uh, dit was Golse Kringen. We bedanken onze gasten, Katrien van Haringsma... Het een fantastische naam, Katharine. Uh, nou, dank u wel. Pernel Kriens, Lieslot Frans en uh, ja, Marije de Groot, kom dan een keer terug. Voor de deelname aan het gesprek en voor de technische ondersteuning wederom onze Stefan Eikenaar. Golse Kringen wordt herhaald via de radio op dinsdag, zaterdag of donderdag. Maar ook 24 uur per dag gedurende een week na de uitzending op internet. Ga maar eens googelen. Uh, dit was Golse Kringen en bedankt voor het luisteren en graag weer tot volgende week. Do, <music>